Vandaag in Zakennieuws. Ondernemers kiezen voor Renault. De trafiek is verkozen tot bestelauto van het jaar en de Master behaalde de tweede plaats. Daarom krijgt u tijdelijk gratis de quickshift op de trafiek en Master. Deze slimme biedt de beste combinatie van prestatie, gunstig verbruik en rijcomfort. Uw extra voordeel? 1100 euro. Ga naar de Renault dealer of kijk op Renault.nl. Dit was Zakennieuws over Renault. Ga naar JobTrack.nl en win een ski -vakantie. Ha! JobTrack.nl, Het betere werk. Cheap tickets komt je razendsnel op cheaptickets.nl. Carglass repareert. Carglas vervangt. Richard van Beek, filiaalmanager van Carglas Amsterdam Zuidoost. Honderdduizenden kapotte voorruiten per jaar, terwijl dat helemaal niet hoeft. Zo'n sterretje kan toch geen kwaad? Ik hoor het u denken, maar dan vergist u zich toch? Want een onschuldig sterretje bestaat eigenlijk uit een hele hoop kleine basjes. Vroeg of laat worden die basjes een grote barst. Daar kun je op wachten. De klant die daar net wegrijdt, die weet het nu ook. Hij reed al een tijdje met een sterretje in zijn voorruit. En toen s'nachts, kuil in de weg, krak, grote barst dwars over zijn ruit. Dat werd dus een nieuwe voorruit. Dure grap. Dat doen we natuurlijk graag en goed bij Carglass. Maar het was beter geweest als hij meteen naar ons was gekomen. Want als zo'n sterretje nog klein is dan repareren we het direct met onze hpx 2 hars. Dan is die ruit gegarandeerd weer net zo sterk als daarvoor... en die reparatie is in de meeste gevallen nog gratis ook. Bel daarom nu carglas 0800 0406. Net gegeten. Sterretje vooruit doorscheuren. Gadverdamme! De theatertour van Direct. Als je vandaag kaarten wint, kun je de jongens ook nog eens persoonlijk ontmoeten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En dan nu, en dan nu, E N D A N N U. Zeg, uh, kan dat misschien ook even een andere keer? Moet het nu? Ik zit midden in een uuropener. Uuropener. U U R O P e N E R. Zeg, uh, hou eens op, het is geen tijd voor lingo. Extra weekend. Extra weekend. E-K-S-T-R-A-W-E-E-K-E-N-D.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 Och wat een leuke aflevering vanavond en ik kijk in de prachtige donkerbruine ogen van... Uh... En uh, ik verwacht hem wel, maar ik zie zijn bril niet, dus wie is er vanavond gewoon niet bij? Nee, uh, die, die schijnt iets te hebben, iets van de slangetjes. in zijn keel. Gelukkig ben jij er. Uh, uh, nou het, ja, Goal, dat ging het ook alweer. helemaal, maar goed, uh, ik, ik ben er wel, ik zie mezelf in de spiegel, dus hier ben ik dan. Oh, daar had ik moeten praten dus. Ja, dat, dat maakt niet moet uit. eigenlijk mijn tekst, want we konden elkaar aan. Ja, precies. Maar er is één iemand niet. Ja, ja, precies. Heet. Dus in feite heet het programma vanavond ook niet Extra Weekend. Dus ook geen... Maar wel Ekdom. Dit heb je vaker gedaan. Ja. Ik, zie het aan je. Ik, zie, ik zie het aan je, meneer... Ik ben wel benieuwd wat hij ervan gevonden had. Als hij nu aan het luisteren zou zijn geweest. Dan heb ik het over die man die bril. Nou, De bril en die Disney-trui en die, en die... Ja. Mickey mouse die nou, goed. Maar één ding is duidelijk. Het is uh, vrijdagavond. En daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Het is... Friends coming. Zo, he hè. hè. Ja, het is een beetje een rare avond. Ik bedoel, ik uh, werd om vijf over zes gebeld. Jij zegt dat het een rare avond is. Ja, het is een rare avond, toch? Ja, nee, nee ik vind het namelijk ook een behoorlijk avond. Ja, het is voor avond. jou. Jij zat net in je onderbroek. Ja. Je denkt, je van mijn verdienen weg. Ik heb een soort porno gehuurd. Daar ga ik eens lekker naar kijken. Gaat jou... Gaat mijn telefoon met jou erin. Ik dacht toch wel even, dit is niet echt maar het hoogtepunt waar ik op hoopte om tien over zes avond. Nou, kom op, als ik bel, maakt niet uit wat voor tijdstip, vind je toch eh, altijd een hoogtepunt. Eh, Oké, okay, laat ik zeggen dat geen enkele man op dat moment dan misschien. Oh, dit stond klaar met je stapel porno. Je denkt, ja. vrouw is weg, hè, hè, avond voor mezelf. Bel ik. Nee, echt, vijf over uh, uh, doe dus Die telefoon gaat en als die telefoon gaat, dan roep ik altijd: Veenstra, Veenstra! Dus ik denkt, goh, wat leuk. Dus ik anders hey, Hé, you crazy badass motherfucker! Wie zit in de show? Nou nee, ik, uh, er is iets met zijn Kano gebeurd. Met zijn Kano? Ja, hij was bij de kanoarts geweest geweest. De kanoarts? Ja, ik heb of, hem. Of is dat een afkorting? Nee, ja, nee, Keel, okay. neus en oorarts. Ja, nee ja. precies. Hij heeft namelijk chronische snotproblemen al een tijdje en uh, zo erg dat hij af en toe Aaaaaah! riep. Dus hij is vanmiddag naar de arts geweest en uh, hij kreeg een slangetje in zijn neus en uh, hij is flauwgevallen. Flauwgevallen? Ja. Ja, ze schijnen een best of Barbers Price het zei... aan hebben gehad daar op het hoofdsysteem. Maar zijn dat hij chronisch snotprobleem heeft? Ja, hij heeft een beetje. Is het niet opgevallen dat heeft een... hij heeft een neus heeft die... Zit... Er is altijd iets mee in de hand. Ja, maar er zitten wel meer mensen in Hilversum die af en toe zo van neus zitten dan Ja, die komen die voornamelijk zetten uit, zetten uit het toilet dan zo. Ja, nou, Voel ja, me helemaal he. lekker. Zo, beetje verkouden hè? <laughs> grappig dat Corné Klein die in het zat, wegliep en zei: Oh, maar was hij dan ook bij die en die arts? En had hij dan ook dat en dat slangetje in zijn neus? Want Cornees gaan dus ook exact dit probleem te hebben. Zal ik even, zullen we even bellen? Wil je Michiel bellen? Ja, ik wil, even, ik wil meer informatie. Ik bedoel, ik weet, hij is er dan niet, maar ik wil gewoon meer informatie. Dan wil ik ook wel horen dat het niet goed met hem gaat. Ja, nou, hij schijnt, hij, ik, ik had hem de telefoon. Hij zegt, oh, ik kan niet komen. Ik zei, we hebben nog over een uur uitzending. Nee, ik kan echt niet komen. Hij was echt uh, heel zielig, dus ik wil hem alleen maar even sterk te wensen. En hij ik zat, had gezegd... Hij zat snotter snotter, zeg maar. Ja, maar hij is knock-out gegaan. Drama allemaal. Oh, oh, oh, oh. Oh, nee, nee, nee, nee. Veenstra, Veenstra. Hé, hey, Gerard, Paul, wat? Weekend! Weekend! Hey. Sorry. Uh, ja, vertel nou eens even uh, wat er nou allemaal precies gebeurt. Want dat ging allemaal zo snel dat ik dacht: mijn god. Nou ja, het, het, het, je hebt het eigenlijk al uh, vrij treffend omschreven. Want ik lig natuurlijk wel te luisteren met pijn in mijn hart dat oh, ik niet bij kan zijn. jongen toch? Ja, het is zo <tie> kut om een vrijdagavond te missen. Het is zo'n feestje. Ja. Nou, uh, het is inderdaad ook. Uh, Corné, uh, die heeft exact dezelfde behandeling ook al een keer ondergaan. Want uh, het viel helemaal op laatste keer van: jij bent veel Kouw, hè? Nou. Oh. En het. Um, en het is vorig voorjaar begonnen en eerst dacht ik, nou het is hooi en uh, dat duurde wat, dat heel lang. Mooi, is, en... mooi als aan mensen die ziek zijn, die kunnen uren over zichzelf vertellen. <lacht> <lacht> <lacht> ik start vast een sprake ja, muziek. Wel in. dan niet! <lacht> nee, ga rustig verder, dat, ik vind het mooi. Ik vind het, mooi. Nou, het wordt emotioneel, een emotioneel muziekje krijg je. Je was gebleven ja. bij je neus dat vol, dat had wat Cornel Ja, nou, dus, en dat duurde en dat duurde en ik was er helemaal, helemaal klaar mee. En Cornel, er zit hier een, uh, een KNO uit en uh, daar word je aan huis geholpen. ...en uh, die prikt één keer door je kraakbeen en alles loopt uit. Smerig, maar wel effectief. Aha. Dat ik dacht ook wel, oh Goody, waar ik echt niet tegen... Want ik, ...ik ben um, van die kant van Nederland die wegzet mijn vinger aan de pols, weet Ja, je wel. dat ken ik, ja. Ik kan daar echt niet tegen. Zelfs Grace Enemy gaat een stap te ver. Nou ja, maar heb je dan wel die hele leuke blonde dokter die ja, nog een nog beetje... die, ja, die blonde, oh. <laughs> oh. Nou goed, dat geldt er zelf. Maar en toen, en toen. Nou goed, en het hield toch weer aan. En eh, op een gegeven moment kreeg ik eind vorig jaar een antibiotica-kuur. Nou prima, dat werkte. Maar toen begon het toch weer. En het, het, uh, ik denk, ja klaar nou. Dus ik ben weer naar de huisarts gegaan. Niet meer door naar Na die KNO -houd. exact diezelfde. En uh, uh, daar had ik vandaag een afspraak. En hij uh, zegt, nou, hij uh, uh, uh, uh, uh, kijkt even. gaan we even foto's maken met het ziekenhuis. Zie ik je zo weer terug. Dus ik met het ziekenhuis foto's maken. Ja, je bijhoofd. Nee, mijn neus holt, weet ik veel. de zat vol. Ik ga het volgende doen. Laat me raden. Dit en dit en dit. Ja, hoe weet je dat? Ik had gelijk, hè? Zo'n fietspomp erin, hè? Ja, echt. En Het begon met een watje. Hij duwt eerst een, dan moet je voorstellen, een ijzeren staaf... ...van ongeveer 15 centimeter... ...waarvan de bovenste 10 centimeter watjes gedoppeld is in een narcose ding. Mijn regisseur is waard, ik moet een plaat draaien. Ja. beter schip, Michiel? Nee. Wat wil je zeggen? Wat is er, wat is er, jongen? Hè? Oh, sorry. Maar, dit, ja, nou, het gaat niet best hier. Hey, maar, kort verhaal lang. Um, oh ja, daar waren we mee bezig. Lang voor ja. kort. Um, er is iets in je neus gegaan en je bent knock-out gegaan. Ja, ik, uh, ik trok het. en, en ik, ik, ik kan er gewoon niet tegen. Dat is het, de behandeling is helemaal geslaagd. En, uh, ik heb volgens mij ook geen snorpen in mijn neus. En, en mijn mijn nou, nou, nog één ding even. Ja. Dus, het is dus onder narcose gebracht. En dan gaat hij dus via je neusgat. Dan moet je je voorstellen weer een ander je Een scherp puntje. ...drukt hij dus door je kraakbeen. Ja. En dan hoor je dus De, gewoon echt... Dit is zoiets een... waarvan we over 400 jaar zeggen... ...dat we dat toen deden, Dat he, we in dat toen deden. je nog vroeger. Die goede aantijd. Wel Nou ja, goed. Het volgende wat ik weet is dat ik gewoon echt... ...tien minuten lang volgens mij naar zijn gezicht heb gekeken van... ...wat doe ik hier? Toen was ik dus al een paar minuten oud geweest. Nu. En ik wist echt niet wie ik was, waar ik was, wie hij was... ...wat ik deed, behalve omdat ik... Heel na voelde en ik zweten en ellende en nu ook ben ik wel misselijk en lig ik op de bank en dan bleee. Oh man, nou weet je, blijf daar. Ik heb uh, Rabbering uit de porno ja. gehaald die zit nu hier. We maken wel een feestje. Paul, ook al ben je er je niet mee, maar als je de Geen volgende week problemen. niet bent, dan, dan haal ik je neus eraf. Welke uur dan heb je net gehad? <laughs> Die van de lingo. Oh, dat vindt hij dan wel weer leuk. Okay. Ja, want ik weet nog wat er komt. Zijn ze oh, ik even weet nog wat er komt. komt. Ja, ja, ja. Nou. jongen, kop op, zet hem op. En uh, doe kalmaan en ontspanning. En trek een zak over je hoofd. Ja, nou dat laatste uh, is sowieso altijd wel een strak plan. Maar dat gaat vandaag een extra zeker gebeuren. Ja, Oké okay dan. Nou, fijne show man. Oh, nog één keer hè. Nee, ja, ja. Nee, nee, luister. Weekend! Oh, ja. Weekend! En Wat een verhaal, hè? Graag, ja, ik heb echt mijn oor al dicht gedaan Naar de eerste ja, twee zinnen Waar we er nou maar nooit over begonnen Je ontdekt de Mega hits Op 3FM Deze week The Free 3FM -8. 3F -8. I never knew I never knew That everything was falling through That everyone I could disengage but To say that we agree and we never change down De over mijn nek, over mijn head, zo heet de plaat eigenlijk, and the fray. Die van volgende week is Paul Rabbering. Uh, ik zie jou echt in de papieren. Oh nee, ik werd direct, direct, Ja, direct. Ja, ik dacht namelijk eigenlijk persoonlijk, als ik dat mag zeggen, Het nieuwe zin heet Good Thing, maar ik dacht meer aan Good Things End. Uh, good Things End. En ik dacht dan weer naar Luciano. Super. Oh, Good Things come to an end. Snapt u het nog thuis? snap ik het nog? He? Is moeilijk dit vak. Gaat alle kanten toch moeilijk. Nou, het is tijd volgens de officiële blanco papier. Voor de inhoudsopgave oh, van dit ja, programma. Wat, er... wat hebben we allemaal geregeld de afgelopen dagen? Wat nou, gaan we nu doen? Nee, nee, jij niks. Nee. Jij valt dan met je neus in de boter, hier is dat. We hebben namelijk, uh, oh, volgens het schema is het tijd voor de inhoudsopgave. Nou, dat zit erin. We hebben natuurlijk de inhoudsopgave van dit programma. En uh, zometeen is het eerst maar eens tijd voor. De veel Wat hadden het ook alweer in. Uh... Uh, uh, per, uh, moet je dat uitleggen? Uh, nou oh, ja. Even kijken. Het is wel prettig. Um, jij belt. Met no. wij nemen op. Wij nemen op. Ja, zo maar. Dat is eigenlijk de hele Ja. Gedaan. En dan is het nummer 09091336. Ja, daar gaan we zo meteen mee beginnen. In, uh, de wilplik. Maar, maar straks hebben we natuurlijk ook weer een spel genaamd. The Voice Lift. Jezus. En uh, wat houdt... Uh, Oh, ik probeer even scherp te houden. Ja, ja, ja, dat is goed. dat is een, een bekende Nederlander, een bekende stem... Ja? Waar die verdraaid is, die, die, die hoger uh, gezet is, vandaar lift. En als je dan weet raden uh, wie dat is... dan win je een prachtige prijs uit jouw platenkast. oh, is dat zo? Dat de Afgelopen twee keren, toen jij er niet was en ik met Michiel hier zat... hebben we steeds iets uit jouw platenkast weggegeven. Maar... oh, vandaar dat die M zo leeg is. <lacht> ja, ja. Die, ding, is die heb je nog niet opgestuurd? Nee, nee, ik heb nog niks opgestuurd. Het geen dat wij nog nooit eens hebben opgestuurd. Hoe zit het eigenlijk met die t-shirts? <lacht> Um, ze zijn um, via Korea gegaan. En daar zijn oh, ze heel moeilijk met de invoerrechten. Jongen, <ties> jongen. Dus we zijn nog met de douane in bespreking. Oké, okay. nou zo binnenkomen dan horen het wel. Ja. Maar laten we dat voor het verhaal even niet zeggen. Wel, fantastische prijzen! En uh, we vinden wel wat leuks. Kijk, ik, heb, echt ik, heb ja, ik kijk Eben, echt hebben, nu. Paniek, e, wat e, hebben we dan? E, e, e, dan? E, echt Nee, ze hebben toch wel. Kom op nou. Het kan toch niet waar zijn? Nou, een tijdje geleden hadden we. Bert en Unie hier. hier ja, ga poppen. poppen. Hebben we daar nou verstuurd weg? Nou, ik schaam me kapot. Prachtige prijs straks in die Volkslift, ik weet het zeker. En um, we hebben straks ook nog een gast in dit pand. Ja. Die komt een uur doorbrengen hier. En uh, ik denk dat hij zich daar ergens zorgen over maakt. En wij misschien ook wel. Want wie hebben we vandaag in de studio? Niemand meer. En niemand minder dan Rob Verlinden. Rob ja. de tuinman, hè? Oh ja, want kent niemand hem. Heb jij, heb, heb jij uh, uh, een tuin? Uh, ik had er een sinds gisteren. Hij is weggeweide. Nee, Serieus, ik heb even de schade bekeken vandaag. Maar de schutting is, is overdwars gaan staan. De, de, de hele tuinset. Nou ja, dat was niet zo heel veel van het troep. van weet ik het ene of al kutbedrijf. En dat ligt nu zeg maar echt, echt heel veel verder. Dwars overal heen gegaan. Ja, Plantdood, ja, drama. Ik heb een hele zeldzame conifer. Nou ja, laat ik zeggen, ik had een zeldzame conifer Die is in Amersfoort teruggevonden. Ik had namelijk een kaartje aangehangen met mijn naam. <laughs> dat is ook wel een manier. Om alles gewoon even te labelen. Dat ja, wel ja, wel. Je plan te labelen, weet je hoe moeilijk dat is. Gevels labelen. Uh, alles oude, moet gelabeld worden. Dus, um, ja. het, het was wat gisteren hè, die, die rukwinden. Nee, nou ja, ik vond het wel meevallen, maar dat is misschien raar. Ja, nee, ik vind het ook wel leuk. Ik, ik vind het namelijk heel spannend. Ik ben uh, uh, een type dat vindt het fantastisch om bij dat soort weer buiten te gaan lopen. Je hebt echt gewoon ik, ik heb van hele de hele midden even het bank gelopen, maar dat geeft allemaal niet. <laughs> Ja, ga je naar Scheveningen, dat soort dingen? Nou, nee, nou, ik ga gewoon buiten lopen. Vind ik leuk, vind ik spannend. Honig, en dan, ja, maar dan Doe je dat om uit te waaien? Vind je het echt leuk om te kijken of er misschien een auto voorbij waait? Nee, waai nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben geen leedvermaakt. Nee, ik vind het gewoon lekker. Die wind in de rug. Maar dan, dan scheelt het ook dat jij wel een beetje lang haar hebt. Ja, dat, je kan wel zien dat ik met de fiets ben, hè, vandaag. Doe je het dan in de start of blijf je <laughs> gewoon los? <laughs> in de start. Nee, nee, nee, nee. nee, Dat heb ik alleen op mijn rug heb ik dat wel eens. Ik heb een ringbaardje mijn rug laten staan. God heel leuk. Dat. Nou, dat was gisteren. En, uh, wat we... Oh ja, Rob de tuinman, daar kwamen we erop. Ja. Uh, die gaat straks uh, hier komen. En ik heb er zin in. Ik ben namelijk, weet je wat het is? Ik heb het uitgezocht. Ik word rustig van tuinieren. Volgens mij wordt heel Nederland rustig van tuinieren. Ja, alleen mijn omgeving wordt niet rustig als ik ga tuinieren. Maar ik zelf, daar, ik heb er een hoop aan. Dus, ja, maar bedoel uh, je, als je het programma kijkt of als je, als je het zelf doet? Uh, nee, nee, nee, nee. Programma kijken word ik al heel onrustig. Dan denk ik, shit, dat moet ik ook. Okay. Uh, maar ik, ik ben zelf uh, iemand die dan... Uh, die gaat uh, de, de, het gas... Uh, ja, het is echt het aller niet rock'n'rollste... wat ik nu ga zeggen alle tijden. Een moderne disjockey. <hums> dan ga ik het gas uh, verticuteren? Lekker, <hums> lekker, jongen. Nee, niet, niet. Maar ik word er wel eens... Uh, soms moet het bedoeld, goed wel eens uit de klauwen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb een keer een tuin gehad. Nooit meer wat van teruggezien. Is gewoon, dat is gewoon zo hoog gaan groeien. Kon kon met, met, met een zeist moest ik er doorheen, weet je wel. Dat heb zo'n raar pak uh, wit in je. Ja, mannen in witte pakken kwamen bij mij in de tuin... omdat ze dachten, dit kan niet waar zijn. Ik heb ook nog uh, uh, verenigingen over me heen gehad. Buurtvereniging, die dachten, dit kan niet langer zo. Je moet er toch echt wat aan doen. Dus uh, toen ben ik een keer begonnen en toen dacht ik... ja, het is ook wel oké. Okay. Nee, maar CDR, wat is de laatste aanplanting die je gedaan hebt... als je dan zegt dat je houdt van tuinieren. Laatste aanplanting? Ja. Uh, God, ik... Uh, uh, een sering. Sorry? Sering. Nou, het is nu weer tering, want hij is gisteren helemaal naar de kloten gegaan. Maar dat ja, maakt allemaal dat niet is uit. Dat. En Sering is een, uh, een bloeiende, met, met van die bloemetjes. Misschien moeten we het ook hebben, oh, hierover hebben als Rob er is. Wat ik, ja, ja dat is, is, ik, aan mij heb je niks. Nee, maar, nee, Ik merk het ook aan je, en ik maak me er ergens zorgen over. Ik weet wat beton en asfalt in licht is, en dat ligt vooral in mijn tuin. <laughs> <laughs> nou, gisteren nog extra weer. Ja. Nou ja, dus uh, hij komt straks langs. en uh, wat hebben We hebben nog meer in dit programma, of houden we het nog even stil... en hoe we straks deel 2 van de inhoudsopgave? Laten we dat doen. Laten we het Beter, ja? ja goed idee. Ja. Nee, heel goed. Schema, dat kan niet. Right about now, the now.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 van uh, Girls Allowed Interview in de uh, kleedkamer. You were allowed? Ja. Yeah. Mocht binnen. En toen zei je... Hi. Geroet. Jullie? Maar daar stonden ze geen zak van, want ze waren Engels. Dus ik uh, sloeg een vlater. Maar het was wel heel prettig, weet je. De... En wat Kleed... heb je ze gevraagd? Ja, ik heb gewoon... Uh... Nee, maar wat heb je ze gevraagd? Um, uh, what can you tell us about the album? Jij dacht natuurlijk uh, dat we het hier gingen hebben over jouw pornocollectie. collectie Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb gewoon uh, journalistiek... Uh, nou ja, dat ook weer niet. Ik heb vragen gesteld over hun, hun carrière, hun liedjes. En, uh... Of ja. Ze, ja. ze zich afvroeg of ze ook gese ge geselecteerd waren op uiterlijk. Ja. Precies. Dat klopte er voor vier, maar voor één niet. Die was We zijn toch de winnaars van Popstars Rivals? Ja, dat, in maar dat wist ik dus niet. Oh. <laughs> dus ik denk, goh, wat leuk dat jullie... Hebben jullie elkaar op school ontmoeten? Ja. Nee. Dat ja, is het een televisieprogramma. Ja, Welk wel. programma dan? Maar dat wist ja. helemaal niet. Het stond helemaal niet in mijn rijboek. Goed. Nou goed. Uh, Girls Alouders, the Underground en daarvoor Fatboy Slim... en The Rockefeller Skank. Ride right About Now om het weekend even in te knallen. En sorry dat ik even dwars door Girls Aloud stond te drummen. Nou, ik... Voor mij hoef je excuses niet aan te bieden. Ik vind het echt fascinerend dat jij kan drummen. Echt? Ik had geen idee. Nou, wist je dat niet? Nee, ik ook niet. Ik heb het namelijk wel eens gehoord dat je het deed in dit programma. En toen dacht ik dat het gaat ah, Dat is doen. een bandje. Dat dacht ik. Ja, zie je? Niets is fake. Dat is het dus prettig als je een keer live komt kijken. Maar laat nog even één keer horen en vooral dat dat tussen. Uh, zal Rof, ik mee drummen met dit? Of moet ik met Girls Aloud, uh, uh, Girls Aloud? Kun je niet solo doen? Is dan niks beter dan nou, een nou, echte. Nee, Oké, okay. ik start die Girls Aloud nog een keer. En dan uh, zal ik Geen solo. Nee, nee, nee. <laughs> Moment, wacht hier, begin van de plaat, gaan we zo met de echte wildprik doen, we lopen enorm achter op schema, maar zo hoort dat, dat is mooi. Moment, die wil ik ook niet hebben. Fascinerend, er staat hier een drumstel in de studio, het is een van andere waardeloos ding, maar maar dan toch. Nou, dit is goed ding, jij hebt er ook nog verstand van. Ja, <lacht> Dank maar, Dus dit moet ik even uitleggen aan mensen die het allemaal nou, horen. Die denken, Lekker is nou, het. Dat is dus best goed, maar jouw gezicht er ook bij. Ja, maar het is een, een vorm van concentratie, vergis je daar niet in. Ik weet niet hoe het, je, je, je, je, je wangen zwellen een beetje op. Ja, dat is heel raar. Ik, heb, ik ben ervoor bij de dokter geweest... maar <lacht> ik ben meteen naar de kno arts gestuurd. dus dat wilde ik niet. Ik vind het echt fascinerend. Nou, straks Paul Rabbering. Kijken of die het kan namens de en de Meisjes... op deze bijzondere vrijdagavond. Hé, hey, uh, wat de mensen nou allemaal bezig houdt? We zitten namelijk midden in, uh... DE WILDPLIK! We zijn begonnen, begrijp ik? Ja, ik vind dat we nu officieel zijn begonnen. En wat houdt de WILDPLIK er weer in? Gewoon even bellen. 0909 1336, nemen wij op en dan vragen wij... Hoe gaat jouw weekend eruit zien? Hoe zijn jouw gevoelens op deze vrijdagavond? Hoe was je week? Dat soort dingen. Zullen we eens kijken of er iets hangt al. Nou, lijkt me goed. Hallo. Hallo. Hallo. Erwin. Hoe is het jong, hè? Ja, rustig aan, hè? Rustig aan? Ja, ja, het werkt nog. Wat dan? Vrachtwagenchauffeur, ja, hè? Vrachtwagenchauffeur! Ja, je weet het, hè. Ach, man, man, man, En uh, even in zuidelijke termen, uh, wanneer ben je afgewerkt? Wanneer ik afgewerkt ben. <laughs> Over een uurtje of twee. Rond een uur of tien. En voor de Nederlanders, wanneer ben je klaar met werken? Om tien uur vanavond. Oh, oké, dat is tijd ook, dat is prettig. Maar hierachter, even betreffende jouw drumsolo van net. Ja. Chapeau, chapeau. Ja, jammer hè, dat we daar een, pla een plaats van verkracht hebben, maar ach ja, ik heb even lekker gerand. Ik vond hem niet verkracht hoor. Oké. ik kon hem wel waarderen, ik kon wel waarderen. Hij voegde er wat toe in jouw uh... leven. Ja, zeker. Nou, dat is prettig om te horen, Erwin. Ja, dankjewel. Wat ga je doen? Ja, ja, ja. Nou, wat ga ik doen dit weekend? Uh, ik heb uh, dit weekend uh, mijn zoontje, die ik één keer in 14 dagen zie, dus, uh, ah. en, ik, en ik heb er nog eentje meer thuis zitten. Dus uh, dit weekend is voor de kinderen en de oh vrouw natuurlijk. Juist. Ja. En, maar betekent dat dan dat je hem hebt? Dat, ja, dat ik hem heb. Uh, normaal ja, ze noemen dat ze het nog. Ja, het is weekend, ik heb hem. Ja, ja ik heb hem ja, dit weekend. Ja, ja en okay. daar moeten we van, moeten we van genieten. Hè? Nou Sorry. ja, pak dat aan, ga lekker naar Tekenfilms kijken. Ja, onder meer. Of een dierenparkje of zo, hè. Oh, dat wordt leuk. Ah. Ja, en dan Nelly de Elephant kijken of zo. Nelly de Elephant, hè? Ja, maar is die, is die <laughs> ja, plaat weer, hè? Ja, je Ja. Ja, ja, <laughs> ja Ik ja. ken die plaat, ja. Ja, nee, ja. Hij is wel bekend, hè? Nou, Erwin, jongen. haken hem heen, in, hè? Prettig weekend! Jij ook! Yo! Oh, no. <lacht> Kijk, nu is het weekend. <lacht> Precies. We doen er nog even een paar. Hallo! Hallo! Rap, eh, uh, eh, uh, rap, eh, uh, hoe noemen we het vandaag? Michiel noemde ze vorige keer Rapstra Weekend, dat vond ik wel een heel aardige. Week. Ja, maar ik ben stra niet. Ik ben Ek. <laughs> nou, in ieder geval hallo, goedenavond. Met ja. wie? Dat is waar. Met... Met Koen. COEN! <laughs> Klinkt gezellig. Ja, alsof we het al jaren doen. Ja. Hey, ja. Vertel eens even, Koen, hoe is het leven? Nou, ik, uh, ik kom pas weer thuis sinds uh, ik mocht uh, gisteravond niet meer thuis komen. Huh? huh? Wat? <laughs> Ik zat de hele dag in Ede en ik woon zelf in de provincie Groningen ja. en ik mocht niet meer thuiskomen, mevrouw vond het te eng. Oh! Mevrouw vond het te eng als ik de weg op zou gaan. En het is niet zo dat je dacht, dat komt wel heel toevallig goed uit. Ja, ik belde wel naar huis, ik nam een of andere vraag. nee hoor gaantje. dat is niet zo. Ja, ik weet het, je vrouw woont in Groningen, waar zat je gisteravond nou in? Ede. Ede. En daar woont ja. toevallig je matresse ook? Uh, <laughs> ja, nee, nee, nee, nee. Nee, ze wordt ergens anders. Ah, nee, ja, ja. Woont ergens daar niet. Hij zegt verder nou niet dat hij heeft. <laughs> dat hij heeft. Oké, okay, dus uh, je was lekker ergens anders. En hoe voelde dat nou zo'n nacht alleen zonder een warme vrouw om je lijf heen geklampt? Uh, nou, ik kon niet slapen. <laughs> mannen zijn ook wel lief, hè? Vrouwen denken altijd dat mannen al dikker hartstikke, maar het is helemaal niet zo. Homer Rankoen. Nee. Mijn ja. lieve man. Nou. Misschien moet je even een boer laten om het te compenseren. <lacht> ja, dan weg een mannen. Ja, ik probeer, ik probeer al te sparen, maar dat lukt me niet. Oh, je bent al bezig, hè, as we speak. Hè? Nee, ja. spaar me, sparen. Me. En vanavond, die was, uh, vanavond ga je dus hier naast je vrouw liggen en... Oh, oh, oh, oh. Ja, laten we zeggen, weekend. Je, ja, nou ja. precies. Als je even de video naar Pablo stuurt, dan ja, is het er midden in vanavond. Dan krijg ik nou, man. Ik ga één keer naar jouw verhalen. verhaal. Hè? Ik kom er keer vanaf. Sorry, dat was helemaal niet wat ik wat heb gezondgekeurd thuis. En dan zegt mijn vriendin... Oh, een leuk programma, maar... Uh, wat is er met die in porno? porno? Dus <laughs> nou, schat, dat is niet maar. Nou, goed, jongen. Ik, uh, ik vond het leuk om te horen. Ja. En uh, smoke that ass. Ja, en nog een gezellig weekend. Jij ook, hè? Ja, jij ook, Oké, okay, hoi. Hoe je de sfeer, Paul? <laughs> ja, leuk wel, ja, toch? Ik, ja, misschien komt het ook door de drank. Ja, proost trouwens. Ja, hoe Spaarbe krijgen jullie normale bier open trouwens? Want ik moest weer met mijn aansteker rond om hier de flesjes open te krijgen. Ja, dat is uh, elke week weer puur toeval. Vorige week, uh, daar hebben we dan een opname van. Vorige week uh, deden we de flesjes zo open. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat is uiteindelijk gelukt. En uh, uh, ja, de week daarvoor hadden we dat niet. Te, toen hebben we, uh, ja, we zijn, uh, we zijn gewoon gesmeid in de hoop dat die dingen open zouden gaan en nu hebben we gewoon een opener, dus ik ben zo blij naar nou, openen met een aansteken. Daar ben je ja. echt goed in. Chopo, graag gedaan. Um, nee, nou ja, ik sta met, met de Vredagavond-programma. <laughs> hallo. Ja, hallo. Met wie? Ja, met Jelle. Jelle. Hey, goeie Hey. Moest hoor het, ja, ja, nou, ik, goed, Ja, nee, he, goed. Wat een woord uit mijn mond. Wat uh, is er in jouw leven aan de gang? Ik hoor een hoop ruis. Dus uh, of je uh, raam moet dicht of je zit in een auto? Ik zit in de vrachtwagen. Ach, het is weer uh, vrachtwagenavond, hè? Ja, ja, ja. Ik ben bijna thuis. Dus, uh, en dan? Help. En dan? En dan gaan we bier drinken. Mhm. Mm en ik hoop dat we nog gaan neuken, maar uh, dat is altijd weer afwaagend. Ik denk als je het zo zegt dat de kans wat klein wordt, tenzij je bijvoorbeeld betalen, want dat is duidelijk. Maar met een sms'je ja. van je vrouw, uh, of je wat later kan komen. Ja, probeer er uh, niet uh, de deur uit te werken. Ik, uh, ik heb geen vrouw, dus dat scheelt weer. Oh. Oh. Maar wat dacht, met wie wilde je dan de bedrijf, uh, uh, Ja, uh. ja dat, dat, dat moet ik nou opzoeken uh, dit weekend. Ik ja, ja. Uh, vind het een beetje een ingewikkeld verhaal, vind ik het. Juk. Nou, Je hebt uh, de zendtijd. Ik zou zeggen, uh, Jelle noem je 06. Um. Het wordt geregeld. Ja, nou, ik uh, we moeten wel uit Friesland komen, hè? Ik ga het weekend in Friesland opstaan. Dus, uh... Ja, maar daar is niemand. Nee, daarom. Dat is, dat is het probleem, vaak, hè? Zij, het wordt een drama, toch weer? Ja, nou, ik denk het wel, hè? Ja. Het wordt een drama. Ja. Maar daarom, juist, heb je ons alleen en wij zeggen dan heel veel sterkte. Ja, dat is mooi. Jongen, dag Jelle. Bye bye, ja? Super, weekend, hè? Ja. Yo, mooi. Vond jij het wel toevoegen? Nee, hè? Ja. Nou, nee, ik, we, dus, ik vind het wel lachen dat mensen dat zo uh, recht doorzij zeggen. Ja, ze nee, wel... zijn gewoon nuchtere mensen. Zeggen, ik wil gewoon num. Nou, gewoon num. En nu? Ik, ik, vind vind leun. Leun. Leun. ik vind het goed. Nou, we doen er nog eentje in het kader van... De wildplik! Hallo? Hoi, ik ben Elko. Elko! Elko. Hoi, hey, Gerrit en Paul! Ja, ja, ja. je bent ja, opgelet. Heel goed. Ja, ja, ja. Ik luister elke week. Verrouw naar jullie programma. Nou, ben dus jij top, dat. He? Wat leuk. Hey. Ja, je krijgt altijd de groet van, van, van mijn vrouw, eh, Gerard. Die vond je gigantisch leuk in het glazen huis. Wacht even, even terugspoelen. Hè. Jouw vrouw vond mij leuk in het glazen huis. Ja, die vond je geweldig. Die vond jouw kennis van de muziek, hoe je mee zat te zingen, echt geweldig. Ik bleef ervoor zitten. Ja, heb... Normaal mensen zetten gewoon iets leuks op de achtergrond, wij zetten jullie op de achtergrond toen. Maar hoe vond je dat, dat je vrouw naar drie mannen aan het kijken was? Daar ja, nou. was daar opgewonden van raakte prima. Nee, het dat vond ze hartstikke leuk, zondaggij. Is het toch aan de hand van Wij <laughs> nee, stralen iets uit, ik ook niet Nee, ik, denk, ik ga even door mijn voorganger. Oké. Okay. Ja, nee, je zit lekker in de sfeer. Nee, maar het was, nee, dat vond ze hartstikke leuk en dat vond ik heel gezellig. En dat, uh, we moesten uh, ook zeggen, toen het zondag aan 6 uur was, dat was afgelopen. Zaten we zaten met elkaar aan te kijken. En nu? Ja, je viel in een gat, hè? Ja, 6 dagen hebben we van je mogen, je mogen genieten. Dat was echt geweldig om naar te kijken en mee te nemen. Dus, uh... Ja, nou ja, lief dat je het zegt. Ja, nou, ik nee, maar even wat anders, hè? Ja. Wat ga je doen? Ik, eh, ik ben vandaag jarig. Dat nou met ja. het zeg je nu pas. Hè. Eerst een half uur mee aan de, ons aan de lijn houden... en dan pas roept hij oh, ik ben jarig vandaag. <laughs> ja, heb je, ik ben jarig. 34 al, geworden. Vier, hoeveel? 34. 34, nou, dat is wel een uh, mooie leeftijd, hoor. Nee, ik, ik weet niet, gelijk. Ja, ben me ik, eh, ik, ook niet. ik voel er wel weinig van. Ik kom ook van de vrachtauto af. Aha. De maar maar de ik kom hier helaas niet thuis komen vannacht. Of vanavond, kan ik niet thuis komen, zo moet zeggen. Vanwege die wind, natuurlijk, hè? Nou, van gisteren heb ik Leipzig gestaan vanwege die storm. En ik heb vandaag de a 27 gestaan. Leipzig. Dus, Leipzig, daar in uh, het oosten. En die oh, he? Heimat! Leuk is dat. Ja. Nee, maar je bent jaren, dus we gaan even. Uh, hoort erbij, natuurlijk. Boom, boom, boom, boom. Congratulations! <tied> Ja, ik ben je dankjewel. Wat is er alweer gezongen vandaag eigenlijk, of zijn we de eerste? Uh, je bent de eerste met plenty, je wou het gaan doen. Ik zeg, nou, dan gaat mijn telefoon uit, lijkt mij. Nou. Nee, maar goed, ik ga voor het weekend voor de rest. En morgen en overmorgen kijk allemaal voor jullie en morgenavond. maken we er gewoon een gezellig feestje van. en uh, Dan gaan we het nieuwe jaar van mijn leeftijd maar weer invieren, zeg ik dat maar. Weer ben je dan van de, van de kringetjes met de blokjes kaas? Ja. En... Ik zou het je zeggen, Paul. Ik lust geen kaas, maar ik krijg van mijn moeder wel een kaasplankje. <laughs> een kaasplankje? Van je moeder ook nog wel, die kent je ook niet even een beetje, nou ja. Ja, dan komt die heeft een nieuw huis en die heeft een feestje gegeven deze nog over, dus dan krijg ik dat maar weer. Oh, okay. oh, ja, oké, als ze probeert je oh, na 34 nou ja. jaar nog steeds op te voeden en die kaas het <laughs> te doen. Dat is nog steeds met bezig, Paul, dat lukt niet echt hoor. Het zijn altijd, het zijn altijd dezelfde hapjes, weet je wel. Wanneer je ook binnenkomt, wat voor verjaardag het zijn altijd die, uh, die uh, langwerpige stengels? Met die zoutdingen ja. erop? Ja. Die vind ik niet te vreten, die staan altijd overal waar ik kom. En dan krijg je zo'n uh, zo rond kaarsje met zo'n gat in het midden. En ook, het is ook altijd leuk als iemand, als zeg maar de vrouw des huizes bedacht heeft dat ze zelf wat klaargemaakt heeft. Oh, heel dat lang in de keuken bijna. gestaan. Ja, toen... En dan heeft ik hem wat ik nou voor lekkers gemaakt heb. En dan misschien zoute stokjes. Ja, maar mijn vrouw doet het altijd. Dat is echt heel lekker. Ja, heb je een leuke vrouw dan, maar uh, mijn vrouw hoeft niet aan te beginnen. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, nee, je... nee, dat doe ik meestal zelf. Ik heb meestal wat bitterballetjes, dat soort dingetjes erbij, een beetje friet of zo, dat nou, soort dingetjes. Okay. En achter uh, achterkomt meestal wel goed, dat loopt meestal wel los. Een ouderwetse we... verjaardag, hè? Wat zei je? Een ouderwetse verjaardag. Zo hoor dat toch? Ja, Met je polpjes nee, erbij, hele kistje je nu ook al merk genoeg geloof ik. Nee <laughs> ja, maar jongen, ik, ik hoop dat we, als er wat over is, dat je naar ons toe stuurt. Uh, zegt ik het even waar, voor het uh, glazen uit uh, 2007? Ik ja, geen opeten? En die catering was niet best. En, uh, alleen als het kaas is, dat hoeven we niet. Oké, okay, voor lucht. de lucht, hè? Ja, die lucht, ja. Ik wou het al zeggen, ja. ja. <laughs> nou, ik wens je dan met het weekend een fijne verjaardag, jongen. Hé, hey, dankjewel Gerard en Paul. En succes met het programma, hè? Ja, ja we, we gaan, gaan het een fijne, fijne verjaardag nog. Jo, ja, dankjewel. Doei, Doei. Hoi. Zo. Zeg, ik denk dat de wilprik erop zit. Dit nou? was. Uh... De wildplik! Ja, hè? Goede editie. Nou, ik vond, ja, ik vond het wel leuk. Ja, wel, hè? Ik vond vooral de laatste. Uh, ja, die, die laatste was wel leuk. Ja, ja precies. Ja, zo ja, zometeen. Alleen, alleen maar over nou de neuken. dan hadden we die mannen weer aan de telefoon. Zometeen straks trouwens. De The Voice Live. Ah. Oh, met prachtige prijzen. Wat? <laughs> dat dat... is toch altijd een groot raadsel. Is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little. So cold outside tonight. Let's get a fire burning. Oh, I know. I'll keep it burning bright if you stay. Won't you say, Stay. stay. Might hurt De stem van John Legend Verlag, ik was afgelopen weekend bij een vriend van mij Ik heb een cadeautje meegenomen, deze cd Van John Legend dus Ik heb een cadeautje voor je meegenomen, kijk eens En ik hoor dus op de achtergrond hoor ik die cd lopen Zit dus ik denk, shit En ja hoor, dus die cd stond inderdaad aan Kom je daar met een cadeautje ik, vind ook, ik moet wel eerlijk zeggen, Gerard, als je bij de radio werkt... en je geeft een cd-cadeau, ja, dat, maar, dat kan een beetje... Nee, maar ik, kom, ik had nog vijf anderen. Alsof Rob je zo meteen met een bloemetje binnenkomt. <laughs> ja, een beetje van, ja, nou ja... prachtig Heel <laughs> ja, mooi, suik. Pas goed bij je kapsel. Nou, um, in ieder geval, uh, John, dat je de safe room... Nee, maar ik kom ook niet met één cd. Want mensen verheugen zich altijd als ik kom. En ik kom met een hele stapel, en een pallet kom ik binnen altijd. Dus Jij bent niet de... zo iemand die met Koning in de Dag nog cd's verkoopt? Nee... Nee ik, nee, ik geef ze aan al mijn vrienden. Dus iedereen, ik krijg ook steeds meer vrienden erbij. Ik heb er inmiddels al meer dan 800 op Hive. Ik heb opeens op, op een idee dat we in de voicelift zouden kunnen weggeven. Oh ja, ja, ja, we hebben een prijs, dames en heren. We komen net de conclusie. We hebben een fantastische, prachtige prijs. Namelijk. Die idee van John Legend die oh. je toch nu al teruggekregen hebt... van die vriend van je, denk ik. Nee, ik ben daarna nog naar iemand anders gegaan. <lacht> en dit is gewoon echt waar. Ik geloof <lacht> je. Ja, ja. Tegen iemand zeggen, Houd gewoon stil. Um, we Rob. hebben namelijk straks twee kaarten. Voor direct. Oh, ja! Ja! In de voice lift. Ja. Maar dat uh, zometeen, want we zijn aan het einde van het eerste uur. Kortom, zo'n ongelooflijke tering zo je nu al. Ik begrijp dat, dat ik in de inhoudsopgave even wat moet aanpassen, want dat we gaan moeten we dus ja, niet doen. Even strepen in het uh, blanco papier. Want dat uh, loopt nu al te klauwen. Zometeen is dus de voice lift. En Rob de Tuinman komt hier. Oh. En als laatste de uur. Steel maar Sunshine. I was lying on the grass, But 25 jaar brengt Warner Home Video Hollywood bij je thuis. Daarom tracteert Warner je op 25 top-DVD's, zoals Harry Potter, Troy, Blade Runner, Heat en The Green Mile, voor een spotprijs van 7,50 per stuk. En je maakt kans op